Yeah, you.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 Op een luchthaven in Bangkok is voor 35 ton aan zware wapens gevonden in een vliegtuig. Het toestel kwam uit Noord-Korea en moest bijtanken in de Thaise hoofdstad. Toen het toestel werd doorzocht, waarschijnlijk na een tip, werden onder meer luchtafweerraketten en granaatwerpers gevonden. De bemanning had gezegd dat er apparatuur voor olieboringen aan boord was. De mannen, vier uit Kazachstan en één uit Wit-Rusland, zijn gearresteerd. Waar het vliegtuig naar op weg was, is niet bekendgemaakt. In juni legde de VS Noord-Korea sancties op vanwege raketproeven die waren genomen. Als onderdeel van die sancties mag het land geen wapens exporteren. De Rotterdamse korpschef Meiboom stapt op als er in verband met de rellen in Hoek van Holland... mensen van zijn korps worden ontslagen. Dan trek ik mijn conclusies, zei Meiboom. Binnen het Rotterdamse korps klonken er verwijten dat mijboom wil blijven zitten terwijl er koppen moeten rollen. In januari verschijnt een politierapport over het falen van de politie bij de rel in augustus. Mensen in lagere rangen vrezen dat er dan ontslagen vallen. Meiboom stuurde zijn personeel vandaag een brief om ze gerust te stellen. Hij zegt dat het hem spijt dat de politie niet goed voorbereid was en dat er geen ME was. VVV heeft thuis met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Na ruim een kwartier opende Ouassar de score. Daarna brachten Sela en Leemans in Venlo de eindstand op 3-0. In de Eredivisie worden vanavond nog drie wedstrijden gespeeld. Heerenveen speelt tegen Feyenoord, Twente tegen NAC... en in Eindhoven is om kwart voor negen PSV AZ begonnen. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuiden soms wat regen of natte sneeuw. Het gaat vannacht licht vriezen, mogelijk min 5. Morgen vrij veel zon en 3 graden. Dit was het NLC. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. The Groove Empire. Hey you, don't be silly, you've come. Sound. I'm underwater in overjoy You hide in laughter need it a little less Love L-O-V-E. Say what I've got is what you need. Love L-O-V-E. Get a chill off your spine and let your body grow. There's a fire. Oh.